Acht uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Franse politie heeft de vroegere onderminister Georges Tron gearresteerd op verdenking van aanranding. Tron is ook burgemeester van een voorstad van Parijs. Hij is vanmiddag verhoord over de klachten van twee stadhuismedewerksters: dat hij zijn gezag heeft misbruikt om seksuele gunsten van hen te vragen. Een officiële aanklacht is er nog niet.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 Twee dingen presenteert de komende weken het zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek, want dat was het vaak. Nou, mijn eerste gast in deze reeks is Kees van der Staaien... fractievoorzitter van de SGP. Goedenavond. Goedenavond. Um, we gaan het hebben over uw partij... die, ja, die meer dan ooit in de kranten stond uh, dit jaar... en uh, over de invloed van het geloof op uw werk. Twee dingen in het zomerreces. Bijna vakantie, meneer Van der Staaij. Dan denk ik, er zijn vast een heleboel klusjes in huis... die op u zitten te wachten. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ik heb altijd een uh, receslijst. Uh, mijn vrouw stelt die op. En uh, dat zijn dingen die moeten gebeuren. In het... En er staan vaak wel meer dan twee dingen op. Ja, inderdaad. En wat staat er dan zoal op? Nou ja, bijvoorbeeld eindelijk die... Uh, uh, in, in, in de douche... dat daar nog het een en ander vervangen moet worden. En dat die... Uh, in de hal beneden die muur wel weer een likje verf kan krijgen... Ja. en dat soort dingen. Ja, en dat gaat u doen? Uh, dat is onontkoombaar. Ja, dan zegt uw vrouw, zegt Kees, het is tijd. Dit is de lijst en die moet voor het reces af zijn. Ja. Dat is uh, onverbiddelijk. Ja, voor het einde van het reces. Ja, er zit wel wat speling in. Ja, dat hoop ik voor u. Ja, we hebben u uitgenodigd uh, om met u terug te kijken... Hè, of het afgelopen jaar zullen we heel even wat hoogtepunten... en wellicht dieptepunten de revue laten passeren. Mevrouw de voorzitter... Dit is de formatie van de verrassende wendingen. In die zin had ik gisteravond al op papier gezet, zei ik maar. Eén voor één kwamen de fractievoorzitters vandaag op bezoek bij koningin Beatrix... om te praten over de verkiezingsuitslag. Ons advies aan de, de koningin is geweest om een centrumrechtse coalitie te onderzoeken... van VVD, PVV en CDA. En als die vraag ons gesteld wordt, is het voor jullie een bespreekbare optie... Gedoogsteun, dan is ons antwoord ja. Duizenden banen bij Defensie gaan verdwijnen. Is de wereldvrede uitgebroken of is er een kabinetroemer uh, aangetreden? En het blijkt allebei niet het geval te zijn. En toch zulke drastische bezuinigingen. Ja, de SGP staat opeens in het middelpunt van de politiek, kunnen we toch wel zeggen. Heel relevant in de Tweede Kamer en zeker in de Eerste Kamer geworden. U bent partijleider, betrokken geweest bij de kabinetsformatie uiteindelijk. En dan zit u opeens tegenover de koningin. Hoe was dat? Nou, dat was wel bijzonder om vooral uh, alleen met de koningin zo'n gesprek te voeren. Ik was wel eens in het kader van een, een, een bredere parlementaire club bij de koningin geweest. Zoals er een keer in de zoveel jaar die bezoeken waren waar je over onderwerpen spreekt. Maar dan zit je ineens wel in je eentje en moet je vertellen uh, ja, welk advies dat je uh, wil geven over de, de kabinetsformatie. En dat vond ik inderdaad wel een hele bijzondere ervaring. En uh, waarom precies bijzonder? Ja, waarom precies? Ja, toch wel, uh, omdat het de koningin is. Dat is toch wel iets van, uh, ja, waar, waar, waar ik tegenop uh, tegen, tegen kijk. Ja? Uh, ja, de rol van de koningin daar heb ik veel respect voor. En dat is ook iets wat, wat toch uh, ja, alleen al op zo'n uh, zo paleis... zo'n gesprek met de koningin te voeren. Uh, dat, dat, dat zijn eigenlijk dingen uh, zoals je gewend bent... dat je is op Koninginnedag uh, achter dranghekken in de verte kan kijken... hoe daar het koninklijk huis uh, voorbij komt... En misschien dat dat er ook een beetje in zit als je dat dan, als ja. je dan echt zelf in die positie zit, dat je zo'n gesprek aangaat. Dat vind ik wel bijzonder. Ja. ja, toch weer een kleine jongen. Werd u weer een beetje zenuwachtig? Nou, misschien juist uh, ja, kleine jongen, misschien ja, hoe je het ook wil noemen. Uh, in ieder geval wel een, een, een bijzondere, bijzondere ervaring. Ja, dan iets, iets, iets bijzonders. Dat je denkt nou, dat, dat ik, dat ik uh, uh, nu ook eens uh, hier met de koningin mag spreken. Uh, dat, dat, vind, dat vond ik ja. nogmaals wel een bijzondere ervaring. Het was natuurlijk een formatie, u zei het zelf heel geestig overigens... in de Tweede Kamer, van de verrassende wendingen. Want uh, toen het allemaal misliep met het ene kabinet... of tenminste de plannen om die uh, te smeden... toen zat u in de jungle van Colombia. En uh, toen uh, moesten ze u uiteindelijk vinden en zeggen... joh, uh, kom eens even weer terug naar Nederland. Ja, dat was wel buitengewoon lastig. Wat dat betreft is het wel een van de minst ontspannen vakanties... Uh, die ik in de afgelopen jaren heb mogen genieten. Ja. En dat kwam omdat we benen nou echt gedacht hadden als uh, gezin... laten we nou in 2010 en niet in 2011 naar Colombia gaan. Dat is het geboorteland van onze twee kinderen. Geadopteerde kinderen. Geadopteerde hè? kinderen. Dus we uh, wilden graag uh, een, een keer, juist als zij nog op de lagere schoolleeftijd... Uh, uh, waren uh, terug voor zeg maar, een onbeladen vakantiereis naar hun geboorteland. Was het voor het eerst dat u terugging? Um, ik ben zelf wel een aantal keren eerder ook in Colombia geweest. Ook uh, zeg maar vanuit uh, parlementaire werk soms. Met uh, uh, organisaties als uh, IKV Pax Christi ben ik daar ook uh, op uh, geweest. Ook in het kader van ontheemde problematiek. Maar, maar als voor hen? Ja. En voor hen was het weer uh, de eerste keer dat zij uh, terug uh, waren. En hoe was ja, dat? Ja. Los van het feit dat u dus terug moest? Het, ja, het was. Het was uh, uh, of. Voor. Voor. voor ons misschien nog wel eerlijk gezegd... een, een, een uh, bijzonderder reis dan voor hen. Ergens was het ook juist wel de bedoeling... dat het niet heel emotioneel en heel beladen zou zijn... maar eigenlijk meer zo van... ja, interessant, dit is ons uh, geboorteland. En ja, dit is het kinderhuis waar we uh, uh, geweest zijn vanaf onze geboorte. En nou, meer van dat soort dingen. En ook wel heel grappig dat ik in één keer... In, bij het zwembad in uh, de Caribische kust zei van... Uh, hey, oh nee, dit is Michael niet. Dat is een andere. Uh, waren allemaal jongetjes die uh, ineens op hem leken. Ja, ja. Toen ik zei: van, Vind je dat nou niet heel bijzonder? Uh, dat, eigenlijk, dat, dat ze allemaal zo op jou lijken. Ja. Zeiden heel droogjes uh, van ja, ze spreken alleen geen Nederlands. Nee. Dus uh, ja, dat is wel weer heel verrassend. Dan ook wel weer hoe kinderen uit de hoek kunnen komen. En u zegt voor hun was het eigenlijk heel inform inform informerend. Maar, uh, en niet zozeer emotioneel, maar voor u wel? Ja, ik vind het wel ja, als je bijvoorbeeld weer in zo terugkomt. Uh, ook uh, bijvoorbeeld in het, uh, in het hotel in, in Cartagena aan de Caribische kust. Waar uh, vroeger met. Uh, uh, uh, onze oudste zoon dan als een klein jongetje in handen stond. Dan uh, vind ik dat wel heel bijzonder. Als je denkt van nou dat is nu een event van tien jaar. En dan ben je weer in datzelfde hotel. En, dat, uh, en in zo'n kinderthuis bijvoorbeeld. En andere gesprekken die we daar hebben. Uh, ja, ook wel een zekere trots van. Kijk, dit, dit, dit, dit zijn de kinderen die hier vroeger, die jullie verzorgd zijn. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, u bent natuurlijk heel gelovig. Wat, wat heeft u voor uw gevoel geleerd van het feit dat u geadopteerde kinderen heeft gekregen? Nou ja, um, wel heel sterk aan de ene kant dat je heel duidelijk merkt... dat je, dat je lang niet alles in je, in, je, in je macht hebt en dat je dat ook niet moet willen. Dat er ook echt dingen zijn um, die in je leven geleid worden... waar je niet kan zeggen van nou, um, je doet mijn best voor en dan regel ik dat. Zoals bijvoorbeeld het krijgen van, uh, van kinderen. Dat geeft je ook wel een soort gevoel van afhankelijkheid. Van, um, en en dat, dat het ook wel weer dingen zijn die je heel sterk ook als een... Ja, als, een, als een geschenk ervaar, eh, zoals bijvoorbeeld de, de, de, de tevredenheid uh, van, van een kind... of uh, um, ja, de, de, de, de, de blijdschap die, die kinderen kunnen hebben... dat is iets, iets onvervangbaars ook, vind ik. Dat, dat, juist ook die kanten van het bestaan, los van allerlei uh, politieke prestaties of debatten... Uh, is ook wel iets wat je, wat je altijd weer ook juist door, door kinderen aan het denken zet. En wat leert u dan van uw kinderen? Nou, een beetje de, de, de, de onbevangenheid, de, de, de ontspannenheid waarmee ze ook wel in het, in het leven staan. En uh, ja, de, de tevredenheid van een, van een kind ook. En was het toen het bleek dat u uiteindelijk geen biologisch eigen kinderen kon krijgen, was u boos op God? Nee, dat hebben we eigenlijk nooit zo ervaren. Ik begrijp wel dat andere mensen dat, dat wel kunnen hebben. Maar uh, eerlijk gezegd. Um, had ik ook wel, hadden mijn vrouw en ik ook wel zo'n beetje een gevoel van, um, ja, het heeft ook wel iets um, verwens om het zo te zeggen, om te zeggen van, nou, en hier ben ik nou boos over dat mij dit niet overkomt. Er zijn ook zoveel mooie dingen in het leven die je even goed ook uh, overkomen uh, en die gegeven worden. Ja. Um, maar het is wel de vraag van, ja, hoe gaat je leven dan verder ja. en ook meer van welke mogelijkheden geeft dat in je, in je leven? Terug naar die politiek. <laughs> um... Opeens staat u als fractievoorzitter en als partijleider van die partij... in het middelpunt van de aandacht. Hè? Van de politieke arena eigenlijk. Is dat iets wat ook stress oplevert? Nou, een, stukje, een stukje gezonde spanning zit er altijd wel, uh, zit er altijd wel in. Dat, dat is ja, stress. Dat, uh, uh, van van hoe, hoe gaat dat? Hoe loopt dat? Ja. Maar ook wel een... een, een, een uh... Energie. Het geeft ook wel weer energie. Dat is soms het, het aparte, vind ik, met uh, debatten... of wel heel druk zijn hier. Je kan ook wel eens helemaal uh, enthousiast thuiskomen... en denk: nou, een mooi debat gehad... en uh, dat je als het ware met meer energie thuis kon... dat je wegging. Maar er zijn ook wel debatten die, dan, die, die wel heel slopend kunnen zijn. Die je wel echt... Uh, ja, waar je wel denkt van, jongens, uh, uh, waar gaat dit heen? En uh, uh, hoe kom je hieruit? En belt u wel eens als u bijvoorbeeld overdag denkt. Je, ja, wat moet ik, belt u wel eens met uw vrouw bijvoorbeeld, overdag? Wat moet ik hiermee? Nou, niet zozeer uh, uh, over een concreet debat of iets dergelijks. Uh, dat hoort ze s'avonds wel. Ja, als, als, als het inderdaad, uh, als je daar nog tijd voor hebt om wat na te praten, dan uh, gebeurt dat zeker. Maar het, het is wel dat ik regelmatig eens even naar huis, uh, sms of bel, dat, dat gebeurt wel uh, regelmatig. En wat staat er dan, er dan in? Wat is het dan als u verontwaardigd bent? Of wat staat er in zo'n sms? Nee, dat gaat meer eigenlijk van, vaak over, over de praktische dingen. Ik ja, ja. uh, ben zeven ze uur thuis. Van, uh, van hoe, uh, inderdaad of, uh, of het programma nog door kan gaan. En, niet, nou ja. en dat dan merk je ook wel weer dat je daar als je wat langer meeloopt, hier weer uh, ervaringen opdoet. In het begin vertelde ik altijd op basis van het conceptschema van de Kamer dat ik waarschijnlijk uh, de woensdagavond op tijd en de, en, en de donderdagavond op tijd thuis zou zijn. En, uh, dat heb ik wel een beetje afgeleerd om dat soort uh, verwachtingen te wekken thuis. Het is meer van uh, reken maar erop dat het allemaal weer heel laat wordt. Het valt alleen maar mee als het, uh, als het ineens eerder blijkt te zijn. We hoorden in de hoogte en dieptepunten die langskwamen... u ook uh, het een en ander zeggen over de bezuinigingen op defensie. Uh, die gaan nu enorm aan het hart. Wat, wat is defensie voor u? Heeft, heeft u daar een speciale band mee met, met mensen die militair zijn? Nou, ik ben wel zelf ook nog uh, dienstplichtig militair geweest. Nog een tijdje op een tank rondgezworven. Uh, uh, dus in die zin zegt het me wel wat qua achtergrond. Maar wat ik mm -hmm. me eigenlijk ook wel. Uh, ja, waar, waar, ik, waar, ik, waar ik me wel ook echt een beetje door geraakt weet, is dat je, als je bijvoorbeeld bij die, uh, bij die militairen op bezoek gaat de afgelopen jaren ben ik regelmatig ook in Oeroeskool geweest, bijvoorbeeld. Dat iedereen zegt van oh, belangrijk werk wat zij nu doen. Uh, Um, en, en um, we sturen mensen in, in moeilijke situaties erop uit... en belangrijk dat we ook een uh, defensie hebben... dat we ook militairen hebben die ook voor onze uh, landsverdediging opkomen. Maar ondertussen, als er uh, zeg maar bezuinigd moet worden... dan is altijd wel het eerste waar gekeken wordt... is naar uh, de defensiekassen ook. En dat gaat maar door, dat lijkt maar niet te stoppen. En daar, daar maak ik me dan wel wat zorgen over. Ik denk van, jongen, het moet niet te makkelijk zijn... van waar je nou de minste weerstand verwacht dat je daar maar het makkelijkste dan ook Want in Want dat is uw gevoel? Dat, er... dat is mijn gevoel een beetje, ja. Dat, dat, dat, dat uh, ondanks mooie woorden die daaraan gewijd worden... het altijd wel weer erg makkelijk is om uh, ook in die kas uh, te graaien. En denk ik, dat moet wel een keer uh, stoppen ook. We kunnen daar niet mee bezig blijven. Maar dus overigens niet de enige passie, nee. zal ik maar zo zeggen. Hoor. Want dat was weer een tijdje geleden dat dat heel sterk speelde. En wat is een uh, andere passies? Nou kijk, nu zijn we natuurlijk volop uh, met hele uh, debatten over uh, de hervormingen, de, de ombuigingen in de zorg. En ik denk, ja, zo'n zo discussie over hoe gaat het nu met uh, de, de, het persoonsgebonden budget. Wat betekent dat voor levens van mensen? Ik merk dat ik zelf wel echt heel veel tijd investeer om daar echt achter te komen. Een norm gedreven voer om ook te zeggen van, wat gebeurt er nou precies? Welke mensen raakt dit nu wel en raakt dit nu niet? En uh, niet om zeg maar makkelijk uh, direct schande schande te roepen en dan je handen ervan af te houden. En je wil ook echt wel mee verantwoordelijkheid dragen voor uh, dat er iets moet ge gebeuren. Uh, dat er iets moet gebeuren om die overheidsfinanciën weer gezond te maken. Dat we gewoon met elkaar veel meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Dus om ook de sociale voorzieningen van morgen te betalen... moeten vandaag ja. wel wat veranderen. Maar we moeten dat wel met verstand doen. Ja, uh, en, ja, ja. De, de passie horen we hier van, uh, van de politicus. Uh, we hebben verslaggever Hans Hemmers gevraagd... om eens even te informeren naar de gasten die langskomen deze week. Uh, u bent de eerste... En uh, hij heeft uh, navraag gedaan en hij stuitte op collega-vriend Matt Herbe van Leefbaar Nederland. Dus even luisteren. Kees van der Staaij uh, is een van de meest gewaardeerde en misschien wel meest onderschatte Kamerleden. Buitengewoon en persoonlijkheid. Met een droge humor en een grote kennis van zaken. Mm -hmm. ik, ik, uh, ik, ik vind hem persoonlijk een van de beste Kamerleden. Hoe goed heeft u hem leren kennen? Heel goed. Ik herinner mij bijvoorbeeld een werkbezoek aan Irak in 2003 was dat. En wij sliepen dan samen in een container op het militaire kampement. En we hebben tot drie uur s'nachts over alle mogelijke zaken des levens en des defensie liggen praten. Dan weet je dat je eigenlijk geen oog dicht doet. En wat is dan de rol van hem, van Kees van den Stijn, nu in de Kamer? De rol van dagsluiter? Nou, Kees van der Staaij heeft een beetje de rol overgenomen van destijds André Rauwvoet. André Rauwvoet kon altijd aan het slot van lange debatten... op een knappe wijze eh, samenvatten de, wat er speelde... en eh, eigenlijk de mensen weer bij de les brengen. Kees van der Staaij doet dat nu eigenlijk. Als iemand met een bezonken oordeel staatsrechtelijk doortimmert... en, en dat is het handelskenmerk van Kees van der Staaij, met droge humor. Al dus, Mad uh, Herbe, droge humor. Van wie heeft hij die humor? Ja, van wie heeft je, heb je die humor? Uh... Van je vader, van je moeder? Ja, van de schepper zou ik willen zeggen. Ja, ja uiteraard. Ja. ja, dat zat al in u. Nou, ik vind het wel belangrijk ook om uh, bij alle gewichtig doenerij... die de politiek ook kan aankleven... om ook wel eens een keer juist uh, ja, iets relativerends te hebben. Iets, iets, iets menselijks komt er ook vaak in door. Ik vind het altijd als het alleen maar allemaal heel ernstig en verbeten bijna dan wordt... dan, dan, dan is dat gewoon ook, uh, ook, ook goed. Dat er ook uh, ja. even iets relativerends doorklinkt. En ja. ik waardeer dat bij anderen ook altijd heel sterk. En uh, je moet dat ook niet heel uh, gekunsteld doen... maar soms loopt het gewoon zo. Is Matt Herbe een vriend? Het, het is een, uh, een, een, een, zeker een, een, een hele uh, gewaardeerde collega ook geweest. Iemand met wie ik me zeker ook uh, bevriend ben geraakt... in de loop van de tijd. Want wanneer is iemand een vriend in uw leven? Nou, ik ben daar wel... Uh, een beetje op zo'n zo woord vriend altijd wel uh, ja, dat behoorlijk ik. zuinig. Dat ja. Ik zal niet gauw iedereen zo, zeg maar, mijn vriend noemen of zo. Daar heb ik toch wel een beetje een hoge uh, invulling bij. Dat, dat... Namelijk? Nou ja, bijvoorbeeld iemand met wie ik echt al, al uh, jarenlang... hele bijzondere dingen, hoogte- en dieptepunten in je leven heb meegemaakt... en uh, uh, die eigenlijk het meest naast staan in het leven. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen luistert u naar het zomerreces in twee dingen. Mijn eerste gast van deze serie is... SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. We, we spraken over uh, de SGP. Um, wanneer heeft u, als ik het wil hebben over de keuze van, voor u... van de politiek, wanneer heeft u dat gedaan, die keuze gemaakt? Dat u dacht, ja, ik ben jurist van huis uit, ik ben een analyticus. Dan weet je wat ik wil? Ik wil geen advocaat worden. Ik wil een politicus worden. Nou, zo concreet heb ik me dat eigenlijk nooit voorgenomen. Nee? Van, uh, ik wil politicus worden. Ik was eigenlijk altijd een beetje bang, al wel van jongs af aan, om uh, heel sterk te denken van, uh, en dit wil ik worden en daar wil ik naar streven. Ik denk dat het ook iets mee te maken had dat ik dan, dan dat ik dacht van, uh, moet dan niet heel krampachtig proberen om allerlei dingen te doen om dat te bereiken en, en raak ik dan niet ongelukkig als ik dat niet bereik. Dus ik heb eigenlijk veel meer gehad van. Waar liggen mijn interesses? En waar liggen mijn belangstelling? En dat volg ik. En daar um, heb ik er wel kracht? vertrouwen in. En dan, ja, en, maar ook, maar vooral denk ik ook wel... Um, wat, wat interesseert mij en wat boeit mij? Ik heb ook hele rare vakken gedaan in mijn studie. Uh, Literatuurwetenschap en recht. En zo en, uh, en heel veel rechtsfilosofie Waar je denkt, ja, wat moet je daar precies mee? En wat, wat moest je daar u daar mee? dan mee? Um, ja, dat, dat, dat. Ik had er niet een soort uh, nuttigheidsidee bij van uh, ik wil daar dit en dat mee bereiken. Maar politiek, dat, dat vond ik van jongs af wel. Ontzettend boeiend. Ik kan pas nog iemand tegen op een school die zei: Van weet jij nog dat jij toen als 17-jarige jongen. Uh, heb jij nog daarna een verkiezingsavond voor de Tweede Kamer. Uh, hebben met elkaar nog een, een, een lijsttrekkersdebat zitten naspelen. En ik mm. weet niet meer welke rol ik er had en had. Maar het, zo, ja, zoals anderen met een voetbalwedstrijd hebben, geloof ik, hield ik dat altijd met die verkiezingen. Vond het echt hoogtepunten en uh, buitengewoon bijzonder. En ik wilde ook wel uh, ooit in Leiden, toen ik daar rechten ging studeren. De juridisch-politiek-wetenschappelijke studierichting gaan doen. Nou, dat is dat uiteindelijk niet geworden. Ik ben gewoon rechten gaan doen. Maar die interesse voor politiek, die zat er uh, van jongs af mij wel heel sterk in. Door uiteindelijk iets te kunnen, die, die, die, die maatschappij te kunnen vormen, zit dat er dan uiteindelijk in? Het betrokken zijn daarbij? Of heeft het toch ook met dat geloof te maken? Met een soort het uitvoeren voor God. Ja, er zijn ook hele gelovige mensen... die natuurlijk op hele andere posities terechtkomen. Dus, nee, dus, maar het, het is dus, dus daarom, het is niet per se dat... dat zeg maar, uh, nou, uh, mijn geloofsovertuiging... mij onmiddellijk tot... een keuze voor de politiek bracht. Uh, het was ook iets gewoon wat al van jongs af aan mijn belangstelling had, waar ja. ik van thuis uit over hoorde. Dat maakt natuurlijk ook uit. Mijn vader was actief in het wetenschappelijk instituut... in bestuur daarvan. Werkte bij een gemeentelijke sociale dienst. Dus zat ook op, dicht op die gemeentepolitiek. Ja, u heeft het gewoon meegekregen uh, en u had interesse. Ja. En, wat wat, wat ja. zou u, als u zegt... als ik nou een nog betere fractievoorzitter word... dan ik nu al ben... wat zou u nog moeten leren? Als u eerlijk bent tegen uzelf en u denkt... Ja, dat is gewoon niet zo'n sterk punt van mij. Poeh. Dat is wel lastig, hoor. Uh, wat zou ik nog eigenlijk beter moeten doen? Meer, uh, ja, misschien wel keuzes maken dat je soms er met te veel dingen tegelijk bezig bent. Uh, dat je zegt van ja, je moet, je kan je energie maar één keer besteden. En uh, dat je soms wel uh, op heel veel onderwerpen dan uh, druk bezig bent, maar waar je wel afvraagt van, uh, ja, is dat nou? allemaal even effectief om al die debatten na te lopen. En uh, moet je soms nog niet gerichter je keuzes maken... waar je wel en niet op wil investeren. Ja, maar niet in hoe u zich presenteert of hoe u omgaat met uw... niet het intermenselijke. Daarin denkt u, nee, dat, dat kan ik al. Nou, ik, denk, ik, ik zit eigenlijk nooit zo sterk in elkaar dat, dat ik nou mezelf allemaal schouderklopjes zit te geven. Van, dat kan ik allemaal wel. Dat doe. Ik doe gewoon mijn best. Dat is eigenlijk een simpele raad die ik vroeger heb meegekregen. Van, uh, doe gewoon je best. Doe wat je kan doen. En zo zit ik eigenlijk wel in elkaar dat ik dat probeer te doen. En, en, uh, van wie kregen jullie raad? Ja, van mijn ouders thuis. Eigenlijk ook als het ging om schoolprestatie, wat dan ook. En je merkt dat ik dat ik heel sterk aan mijn kinderen ook weer doorgeef. Van, Doe maar gewoon je het, best. Ja, het hoeft ook wel niet zo: van uh, ook als het later om schoolkeuze gaat, of van het moet per se dit, of het moet per se dat zijn. Als jij gewoon ook. Um, um, als jij je best doet. En ook wat ik ook heel belangrijk vind, uh, waar ik bijvoorbeeld van mijn onze dochter weer heel trots op ben, als je hoort dat zij in de klas ook um, omziet. Betrokkenheid toont op, uh, op vriendinnetjes die dan, uh, of, of uh, klasgenootjes uh, die, die even om zich heen zitten te kijken van wat moet ik nu dat ze ook een beetje juist die uh, naar elkaar omzien. Daar ben ik eigenlijk ook heel trots op. Misschien een trots trotser dan echt op de prestaties van. Van, van, van kunnen leren of rekenen of wat dan ook. Ja. Dus die, die sociale dingen vind ik wel heel belangrijk. Waardeer ja. ik ook heel erg in mensen... Uh, als, als, als zij ook naast het politieke... Uh, ook nog een stukje menselijke betrokkenheid hebben. Ja, de naaste hebben. liefde, uiteraard ja. ook. Ja. Nou is het zo dat uw partij, de SGP... de enige is die uh, niet wil... dat uh, vrouwen politieke functies bekleden? Uh, daar gaan we nu niet over discussiëren. Daar wordt al eindeloos over gediscussieerd. Er worden ook rechtszaken over gevoerd. Maar wat ik wel benieuwd naar ben... is in hoeverre vrouwelijke politie u kunnen inspireren? Is er iemand waarvan je denkt... Ja, het is wel een waar vrouw, het is niet zoals ik het voor me zie... maar die inspireert me wel. Uh, ja, inspireren... ik moet zeggen dat... Ik, ik heb niet zoiets van... ik laat me alleen maar door mannen inspireren of zo. Of door, of door mensen die, uh, die, die van mijn overtuiging zijn. Uh, dus als je om je heen kijkt... dan zie je allerlei... Uh, Kamerleden, ministers en staatssecretaris opereren... waarvan je zegt, van: nou, die vind ik het wel uh, uh, heel goed doen. Ik vond Noem eens iemand. Ook, nou, bijvoorbeeld uh, iemand als in, in de afgelopen periode uh, Ank Bijleveld... die uh, nu commissaris van de Koningin Overijssel is... Uh, die eigenlijk uh, uh, allerlei rollen heeft gehad. Ja, maar Kamerlid, wat, wat vindt u dan inspirerend? Staatssecretaris. Nou, wat ik eigenlijk wel een beetje... Uh, die, die, die gewoon die uh, toegewijd zijn aan de onderwerpen waar je mee bezig bent... En niet zozeer er voor je persoonlijke ego er te zitten, maar echt dat je merkt van het gaat hier gewoon om de, om, om, de, ja, om, om de inhoud. Dat heb ik die beetje misschien is dat ergens wel de calvinistische inslag ook. Van, ja, je zit hier uiteindelijk ook niet voor jezelf, maar voor uh, de waarde waarvoor je wil opkomen. Ja. En, en, en zou u haar een compliment kunnen geven daarover? Ook al, hè, uw partij die wil eigenlijk niet dat we vrouwen dat soort functies bekleden. Stel dat ze doet het hartstikke goed in een debat. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Dat is, uh, dat is wel grappig dat ik op die manier ook helemaal nooit denk van... Oh, oh, dat is een vrouw, dan moet ik even op een andere. Eigenlijk maakt dat helemaal niet uit. En zal ik gewoon, als ik uh, vandaag nog een uh, compliment gegeven in het debat... Aan, en ook al eerder via sms en mail aan Angelina IJsink uh, van de PvdA... Mm -hmm. die vind ik uh, een hele goede... Uh, activiteit aan de dag heeft gelegd, heel veel werk heeft gemaakt van een nieuwe wet uh, voor veteranen. Uh, nou, dat uh, en er is echt jaren mee bezig. En het is ook echt niet zo waar je nou uh, de hoofditems in het journaal mee haalt. Maar wat wel heel belangrijk is, ja. en dat, dat vind ik dan ook leuk en dat meen ik van harte om ook daarvoor mensen te complimenteren. Ja. Ja. En is het zo dat die vrouwen dan toch iets toevoegen omdat ze vrouw zijn? Nou, dit, dit wordt gevaarlijk. Want dan uh, is de vraag van waarom weer dat bij de SGP... Natuurlijk nou, dat dan. wilde ik hem niet per se vragen, maar... <laughs> <laughs> nou, over het algemeen laat ik dit zeggen. Ik vind in, uh, dat, dat, uh, uh, dat, dat, dat mannen en vrouwen ook wel degelijk... ieder uh, hun toegevoegde waarde hebben... Uh, in hun natuurlijk ook hun verschillend zijn. Ja. Uh, en dat, dus ook dat, in zo'n functie? Dus ook in de, in de betrokkenheid, uh, in de, in de betrokkenheid uh, bij politiek van vrouwen binnen SGP... waar eigenlijk juist historisch gezien de afgelopen jaren... meer ruimte voor is gekomen met lidmaatschap... Mm -hmm. vind ik op zichzelf wel een, politie, een, een positieve ontwikkeling. En wij hebben bijvoorbeeld zelf ook groepen vanuit onze achterban... die wij één keer in het jaar naar Den Haag halen. Uh, één keer in het half jaar om eens te zeggen van... nou. Hoe ervaar je dat nou, uh, jij als manager in de zorg... en jij als lerares op een VMU-school en een ondernemer in de probleemwijk? En nou, dan vind ik dat iedereen daar ook wel weer zijn eigen toegevoegde waarde ja. ook in, uh, in heeft. We eindigen dit gesprek uh, de komende weken elke keer uh, met de volgende vraagluister. Het zomerreces. Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Zegt u het maar, meneer Van der Staaij van de SGP. Welke dingen zitten bij u? In de uh, mijn bijbel in mijn blackberry. Nou, <laughs> contrastrijker kan het bijna niet, is dan mijn associatie, of niet? Nou, bij mij horen ze echt heel dicht ja, bij elkaar. Ja, natuurlijk. Ja. ja, En hoe zit dat dan? Uh, hoe gaat dat dan? U bent op vakantie, en, en wanneer pakt u die bijbel? Nou, sowieso ook uh, uh, aan het begin van elke dag en bij maaltijden... Uh, en uh, bij recessen, nu is het vakantie, vind ik het juist ook heerlijk... dat je daar al wat, wat meer rust en tijd voor hebt. Om dat ook nog weer eens echt te lezen en, uh, en tot je te nemen. Ja. En, uh, en hoe kiest u dan welk fragment u wilt lezen? Ik heb een, uh, een bijbelrooster een aantal jaren geleden voor mezelf. Opgezet. En dat probeer ik vrij consequent ook uh, bij te houden... Uh, door dagelijks een uh, stukje daar, uh, over te, uh, daaruit te lezen... En uh, ja, ook wel uh, soms juist maar korte stukken... waar je echt nog eens even kan nadenken. Ik kan een beetje kan kouwen op datgene wat je leest. Meer het meditatieve. Noem eens iets wat u gekoud heeft onlangs. Nou ja, bijvoorbeeld... Uh, uh, waar ik morgen ook dan weer... De, de, de weekopening in onze fractievergadering mee wil beginnen. Dat is een, een, een gedeelte uit uh, de Bijbel... waarin uh, Jezus door Samaria komt. En het was een gebied waar Joden in die tijd niet zo erg welkom waren. En dat hij zei van... Um, zal ik vuur uit de hemel laten komen, uh, vragen de discipelen aan hem. Want we zijn er niet welkom. En dan zegt hij, nee, daar ben ik niet voor gekomen... maar juist om het goede voor de mensen te zoeken. Nou, dat is een, een gedeelte wat heel veel inspiratie en stof tot nadenken biedt. Ja, mooi. Dank u wel voor uw komst. En uh, ik zou zeggen, een ongelooflijk fijne vakantie en een mooi zomerreces. Ik sprak met SGP-fractievoorzitter en partijleider Kees van der Staaij. En uh, morgen praat ik met uw collega, fractievoorzitter van de VVD, Stef Blok... Ja, dit was hem weer, de allereerste aflevering van het zomerreces. Um, morgen ben ik er, zoals gezegd, wederom. Maar eerst uh, vanavond, dan is BNN2D er gewoon, Willemijn Veenhoven. Wat staat er in jouw agenda? Hoi, Margeet. Goedenavond. Nou, onder andere uh, de playmate van het jaar zit hier naast me. Ook te bewonderen op uh, de webcam 2 Zo meteen gaan we het ook met haar over hebben hoe zij plotseling playmate werd en het is een prachtige dame en ze heeft een mooi verhaal. En ook nog, uh, het is een beetje de tijd van de comebacks. We hebben Kai Reus en Sven Kramer en um, Ermen Wennemars die uh, praat met hen en met ons. En dat is na negen En dat uh, eerst allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. Bij Tata Steel in IJmuiden verdwijnen de komende jaren banen. Hoeveel is nog niet bekend? De FNV gaat uit van duizend. Volgens het staalbedrijf is saneren noodzakelijk om winstgevend te blijven. Het is de bedoeling dat er zowel vaste als tijdelijke medewerkers verdwijnen... en dat er geen gedwongen ontslagen vallen. De vroegere Franse onderminister Georges Tron is gearresteerd... op verdenking van aanranding. Tron is ook burgemeester van een voorstad van Parijs. Hij is vanmiddag verhoord over de klachten van twee stadhuismedewerksters dat hij zijn gezag heeft misbruikt om seksuele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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 20 juni, iets over half negen. Goedenavond. Koning Mohammed van Marokko die heeft macht ingeleverd. Maar in Marokko zijn ze nog steeds niet blij. Naima El Masloui legt uit waarom niet. En Sven Kramer die gaat weer schaatsen. En Caille gaat weer fietsen. Met Erwin Wennemars heb ik het vandaag over de comebacks in de sport. En dan ook nog over iets meer dan twee maanden is het 9-11, tien jaar later. Hoe bereidt New York zich voor op deze dag? En moeten ze bang zijn voor een aanslag? Dat hoor je straks. En onze Joris Kreugel, die ging vandaag naar Winkel. En dat is een heel klein plaatsje in de kop van Noord-Holland. En die hebben een voetbalvereniging, en dat raad je natuurlijk al, die heet VV Winkel. En daar is iets heel zieligs mee aan de hand. Ja, dat hoor je zo meteen. En eerst ons eigenlijk met een update van Today's Topics. Nou, ja, nou ja, dat was, ja, nieuws over Syrië uiteraard. Verder een uh, bijzonder debat in de Tweede Kamer. Uh, de beste club van Nederland, FC Twente, heeft een uh, nieuwe nee. coach. En dat is dan toevallig <laughs> ook nog eens de beste coach van Nederland. Nou, hoe kan het ook toeval? En er is ook een adder gespot op een plek waar de zon niet schijnt. Namelijk het bos. Ik heb een slang gezien, ik heb op het internet gekeken. En het is een adder. Kijk, zometeen weer na negen uur. Dankjewel, Luc. En elke dag bellen we met bekende, interessante mensen over wat hen bezighoudt. Vandaag als eerste kledingontwerper Hans Ubink. Het is zover... Maandag de 27e. Dus nog zeven dagen te gaan. Dan is de volgende show. Er wordt als een gek gewerkt aan de laatste kledingstukken. We bouwen het decor in de lasloods in NDSM Amsterdam-Noord. Ruiger kan niet. En tussendoor proberen we te slapen. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Rijnwinkel. Ik was bij Oerol op de Schelling dit weekend. Vanuit de wereld van de cultuur zat men daar verslagen bij elkaar. Ede Staal, zanger uit Noord-Nederland, zei ooit... Het het nog nooit zo donker werd, oftewel had u wel weer licht. Dat mag zo zijn. Maar dan zijn er wel heel wat instellingen en organisaties verdwenen. En schaatser Mark Duiterd. Ik heb vandaag voor het eerst sinds een paar maanden weer op het ijs gestaan. Hartje zomer is de ijsbaan in Tiaf open. En ik ben nieuw materiaal aan het proberen, nieuwe schoenen, nieuwe ijzers. Dus ik heb nog genoeg te doen. Maar niks is leuker dan schaatsen. En zo meteen praat ik uitgebreid met Playmate Irene Hoek. Playmate van het jaar, 2010 was dat. Irene, hoe was jouw dag vandaag als eerste? Mijn dag was vandaag rustig. Uh, veel nieuwsberichten teruglezen over het feest dat uh, is gegeven. En ik heb hard gelopen. Het Playmate-feest, hebben we het zo meteen ook over. Ja, Afgelopen zeker. zaterdag. Ja. Tot zo. Ja, Gio, dat allemaal. Maar eerst even het sportnieuws. Zo is niet dat, onbelangrijk. met best wel groot <laughs> nieuws. Want Co Adriaanse keert terug in de eredivisie. Zes jaar na zijn vertrek bij AZ wordt hij de nieuwe hoofdcoach van SC Twente. De club zocht een opvolger van de Belgische trainer Michel Preudon. Op de eerste training van het seizoen was Adriaanse nog niet aanwezig. Dat is wel te begrijpen, vindt voorzitter Joop Munsterman. Ja, Co had natuurlijk zijn vakantie gepland. Alles is in de stroomversnelling gekomen. Vorige week zondag wisten we waar we toe waren met uh, onze Michel. En uh, daarop hebben wij kool uh, gebeld. Zijn deze week uh, is onze technische staf uitgebreid uh, met hem gaan praten. En uh, ja, waarna uh, eigenlijk voor uh, ons het groen, li groen licht was om uh, de zaken uh, met kool rond te maken. Nou, de spelersgroep die is enthousiast. En het lijkt erop dat Peter Wisgerhof het allemaal nog niet helemaal kan geloven. Nou, kijk, Als het iets zou worden, hè, wat, de kans is heel erg groot natuurlijk, uh, als ik het zo ook een beetje meekrijg... Maar... Dat is natuurlijk wel een, een toptrainer. Er zijn, de, zijn er maar weinig van. Dan, als ze het voor elkaar krijgen om dat, dat soort trainers binnen te halen... dan doe je als club goede zaken. Er wordt verwacht dat Adriaan zijn contract voor één seizoen tekent bij FC Twente. En Ado Den Haag moet voor de Europa League afreizen naar Litouwen. In de tweede voorronde is Ado gekoppeld aan FK Tauras. De ploeg van John van der Brom speelt eerst uit. Tauras eindigde vorig seizoen als vierde in de nationale competitie van Litouwen. En dan tennis, want Wimbledon is begonnen met regen. Uh, Igor Seisling, Nederlandse tennisser, is uitgeschakeld in de openingsronde van Wimbledon. De Rus Igor Kunitsin rekende in drie sets met hem af. Seisling was behoorlijk onder de indruk van de omstandigheden op Wimbledon. Nou, ik speel achter een, een groot stadion. Als het hele stadion begint te juichen... dan zijn er wel wat puntjes waarop je denkt van... hé, uh, hey, wat, wat zou er gebeurd zijn, weet je wel? Of uh, ja, gewoon uh, het besef dat je op Wimbleden staat. Dat, is, uh, dat zijn allemaal dingetjes die een beetje afleiden. Nou, we hebben nog een andere Nederlandse deelnemer bij de mannen. Robin Hazen. Hij moet zijn partij in de eerste ronde nog afmaken. Hij moest in de eerste set bij een stand van 5-4. Hij was zelf aan surf. Moest hij stoppen vanwege de regen. Die partij wordt vandaag niet meer afgespeeld. Vanavond meer. Gio, dankjewel. Dit is Radio 1, BNN Today. Ja, het klonk goed, de toespraak van koning Mohammed VI van Marokko. De grondwet gaat aangepast worden en hij gaat een deel van zijn politieke macht inleveren. Nou, de koning wil daarmee tegemoetkomen aan de roep om meer democratie. Dat hoor je ook in zijn land, om meer democratie en burgerrechten in Marokko. Maar de Marokkanen zijn volstrekt niet tevreden hiermee. De hervorming van de grondwet gaat hun helemaal niet ver genoeg. Nouimaan El Elmas Louis in Marokko, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, dat klinkt toch niet heel gek, waarom, waarom zijn de Marokkanen nog niet tevreden? Nou ja, kijk, uh, ze noemen we het hier vooral cosmetische ingrepen. Uh, uh, er wordt een beetje geschoven en gedaan met inderdaad besli beslissingen en waar die genomen worden. Maar uh, de, uh, de koning die beslist nog altijd. Uh, er is een voorbeeld van het kabinet dat kan tegenwoordig ontbonden worden mm -hmm. of het kan vallen. Maar daar moet wel eerst de toestemming van komen van, uh, van de koning. Nou, in, in Nederland is dat verstrekt onvoorstelbaar natuurlijk. Als het kabinet er uh, niet uitkomt, dan valt het gewoon. Dan gaan we niet eerst vragen aan de koningin, mag het? Mogen wij? Het kabinet laten vallen. Dat soort dingetjes. Uh, dus aan het eind van de rit blijft de koning nog altijd de belangrijke beslissingen nemen. Hij gaat het steeds over defensie. Mm Hij -hmm. is niet ingeleverd dat al sinds zijn vader aan de macht was, is dat zo. Na een paar staatsingrepen heeft hij gewoon gezegd... ik ga over defensie en het blijft zo. En dat heeft deze koning ook gedaan. Hij heeft gezegd, nou, deze koning heeft gezegd... de rechterlijke macht die mag meer zelf beslissen... maar hij blijft aan het hoofd van de raad van de, macht, van de rechterlijke macht staan. Ja. Het lijkt alsof er heel veel verandert, maar het is in wezen niet zo. Nee. En het gaat mensen hier vooral ook om dingen als beter onderwijs... beter gezondheidszorg, gewoon normaal kant op een normale baan, gewoon als je sollicit via een sollicitatieprocedure bijvoorbeeld. Uh, daar, dat soort dingen, daar gaat het om. Uh, en daar is uh, minder corruptie natuurlijk. Nou, en met die cosmetische ingrepen in de grondwet, ja, dat is een, een fijne eerste stap. Dat moeten we wel nagaan. Ja, we maar wordt er, wordt er niks uh, feitelijks bereikt, zeg jij? Even naar hoe de reacties daarop zijn. Want we hebben wel um, uh, demonstraties gezien, gezien van mensen die tegen waren. En die vinden het allemaal niet, veel, uh, ja. uh, niet ver genoeg gaan. Maar we zagen aan de andere kant ook uh, toch maar ook aan een feest vieren na die toespraak? Ja, ja vrijwel direct na zijn toespraak waren er mensen op straat. Uh, toeterend uh, met de auto's, Marokkaanse vlag overal, uh, Marokkaanse tv zenders die gingen natuurlijk ook over de straat om de mensen te, te interviewen. En die waren blij met de koning en die gaan allemaal op 1 juli, want dan wordt de uh, uh, nieuwe grondwet in een referendum uh, te stemmen gelegd. Dan mogen de mensen erover stemmen in een referendum. Mm -hmm. En die riepen allemaal, ik ga ja stemmen, ik ga ja stemmen. Geen één persoon kwam uh, aan het woord die nee ging stemmen, zeg maar. En dat is ook het grote, grote hè, daar hebben mensen ook kritiek op, vooral de jongeren van de 20 februari waar beweging die de Arabische mensen hier op gang willen brengen, ja. die hebben daar heel veel kritiek op. Het meekamp komt niet aan het woord. Nee, en, en, en het, het, het jaakamp dat, dat schijnt ook allemaal niet helemaal echt te zijn. Hè? Die mensen zijn waarschijnlijk betaald, zeg jij? Ja, die zijn waarschijnlijk gemobiliseerd, zodat het dan gaat het gewoon vaker hier in Marokko. Als de koning ergens iets komt openen, dan worden mensen in een bus geladen. Uh, van heide en ver aan uh, de omgeving, vaak van het platteland en, en de dorpen. Want die willen dat het wel eens zien. Die worden daar langs de kant gezet om de koning uh, naar de koning te zwaaien. Hm. Is het klaar, dan zijn vaak de bussen al weg. En dan mogen ze zelf voor vervoer gaan zorgen. Dus de mensen die, uh, voor, het jaarkamp, uh, die voor het jaarkamp opkwamen, zijn waarschijnlijk gemobiliseerd door politieke partijen of voorstanders van de koning. Ja, maar dit is dus eigenlijk, als ik het zo hoor... alleen maar een mooie actie van de koning om te voorkomen... dat er dingen gebeuren zoals bijvoorbeeld in Syrië en in Jemen... en nou ja, in alle, al die landen waar de Arabische lente... Woed, zeg maar. Het is natuurlijk de perfecte actie van een Arabische leider. Geen enkele Arabische leider heeft dit nu nog gedaan dus zo te reageren op zijn volk. En is heel wat, zeg maar, van de buitenkant. En uh, de diplomatie, de internationale diplomatie, die heeft ook positief gereageerd. Er zijn hele positieve kranten, artikelen columns geschreven in dit New York Times, in Le Monde. Nou, en, en dat is goed natuurlijk voor hem, voor de monarchie, voor de politiek, voor de minister... En voor, van voor zijn, zijn aanzien vooral maar ook. voor de mensen... Ja. Wat zegt u? Nee, voor, okay. de, en voor zijn aanzien is het goed. Ja, voor zijn ja, precies. Positie. Internationaal gezien zet hij zichzelf natuurlijk wel heel goed, ja. heel goed op de kaart. Maar inhoudelijk en voor de mensen aan het einde van de rit... heeft dit gewoon niets te betekenen. Heel erg bij in ieder geval. Nou, dit verhaal krijgt ongetwijfeld ja. nog een staartje. Dankjewel, Naima Elmas-Louis in Marokko. Zometeen is hier, We hoorden het net al even... Irene Hoek, playmate van het jaar, dit weekend gekroond op een playboyfeest. En hoe dat allemaal was, hoor je na Anouk. God. Veel borsten, weinig kleding en een wild feestje tot in de late uurtjes. Hotel Krasnopolski, afgelopen zaterdag in Amsterdam. Zal het feest niet zelf vergeten, want het werd overspoeld met playmates en playboy bunnies. En daar werd de nieuwe playmate van het jaar gehuldigd. Irene Hoek, hier in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Te zien op de webcam voor iedereen die er wil zien. Ze heeft gewoon een kleren aan. Oh. Dat wel. <laughs> en we zetten nu ook even wat foto's op onze uh, Twitter. Uh, Twitter.com slash dan zie ik hier een foto vormen. Ik zal mij beschrijven. Je ligt op je rug. Op het... Je kent hem wel. Ja, op het bed. Ja, je bent prachtig. Ik kan niet anders zeggen. Dan oh, nou, dank je wel. <laughs> ja. Anders zou je ook niet playmate van het jaar worden. Mag ik dan? Zijn dat zijn echt? Ja. Je borsten? Alles is echt. O, alles is echt? Alles dat, is echt. We ja. hadden daar een hele discussie over oh. op, de, op de redactie. Echt waar? Ja. Zien ze er nep uit? Nee, oh. maar ze zijn ook een beetje te mooi om echt te zijn. Oh. Maar goed, <laughs> ze, zijn dus, ja. <laughs> ze zijn dus echt. Ja ze zijn echt. Maar laten we het over hebben. Jij bent gekozen. Playmates ja. van het jaar, 2010. ja eh, Dat was je, al, was je al een tijdje gekozen, maar ja. dit weekend was er dan een groot feest met alle. Ja. En dan kreeg je een kroontje opgezet van de dame ja. die vorig jaar Playmates ja. van het jaar Zant was. Al Hansen, ja, van Tal Hansen. Was het een leuk feestje? Het was een heel gezellig feestje. Ja, het was sowieso leuk om uh, alle Playmates bij elkaar te hebben. En dat de sfeer onderling is zo goed, dat ja, het is gewoon gezellig Geen om elkaar... Geen haat en nijd, zoals nee. wij dat dan allemaal denken. Nee, dat nee dat, uh, hè, mensen denken dat misschien wel, maar dat is het helemaal niet. We zijn echt vriendinnen van elkaar en uh, gaat gewoon goed door een deur. Het moet niet te clever worden hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. Even een, een uh, we hebben een, een, een fragmentje van uh, Jan Heemsk Heemskerk, okay. de hoofdredacteur van de Playboy, ja. over waarom jij Playmate van het jaar oh, bent. leuk, ja. Irene Hoek is playmate van het jaar geworden. Omdat ze simpelweg de mooiste en leukste en meest sexy vrouw van de twaalf playmates van vorig jaar was. En ik ben erbij geweest toen ze werd gefotografeerd voor haar winnende shoot. Het was uh, alles wat ik van had verwacht. Ongelooflijk knappe vrouw, hartstikke lief, hartstikke leuk. Voorkomen verdiend gewonnen. We hebben haar een uh, grote fles champagne, een mooi cadeau gegeven. en Ik heb begrepen dat ze gisteren op een playmate feest ook nog eens uitgebreid nou, is gehuldigd. ze is van harte gegund. schat van een meid. En uh, nou, dat ze maar een hele jaar lang mag genieten van deze prachtige titel. Ja, en het mooie daaraan is... Uh, nee, de prachtige meid, logisch, maar dat vertelde jij net... Jouw Playboy-shoot was je eerste fotoshoot ever. Ever, ja. Dat vind ik moeite, moeilijk te geloven, je, ja. want je bent helemaal geen model. <güls> nee, eigenlijk helemaal niet. Ik, uh, ik had vroeger ook die ambitie helemaal niet. En het is eigenlijk een beetje een grapje geweest, de foto's in sturen... Ja, en uitgekozen. En Facebook. Ik zo'n grapje. Hoe gaat zoiets? Uh, ik uh, dacht, nou, ik wil wat doen voordat ik dertig word. Ik dacht, ik wil echt even iets extreems doen en iets leuks en uh, voordat ik braaf word. En ik stuur foto's in en uh, na nou, heel lang niks gehoord, maanden niks gehoord. En vervolgens uh, word ik uh, gemeld. Wil je naar de kasting komen? Nou, heb ik een proefshoot gedaan en uh, eigenlijk vrij snel heb ik doorgekregen, nou, je mag mee naar Ibiza. Daar was de shoot. Ja, en nou ben je dertig inmiddels. Nou, bijna. Dit, bijna. Jaar. Dit jaar. Het, dat is wel een beetje oud voor model. Ja, echt hè. Ja. Dus, dus ja. dan ga je ook niet meer verder, neem ik aan. Of wel? Nou ja, ik uh, word nu wel voor bepaalde shoots gevraagd. Of voor leuke klussen. En uh, ja, ik sta er gewoon in. Alles wat ik uh, leuk vind om te doen, doe ik. En wat niet leuk is, doe ik gewoon niet. Dus, uh... Maar je bent wel ook nog, daarnaast nog een baan. Ja, daarnaast heb ik ook gewoon een baan. Dus ik doe het ernaast. Ja. Je baas zal wel blij met je zijn, denk ik, of niet? Ja, hij weet het wel, ja. Ja. <laughs> ja. Maar hij vindt het geen probleem eigenlijk, nee. Maar als ik hier zo voor me kijk, zit hier een, een prachtige meid. Je bent een beetje Aziatisch, denk ik, of zo? Je hebt ja, er dol. zit echt van alles nog wat al bij. Van... Ja, ik ben nog het meeste Nederlands, zou je niet zeggen. Maar hm. ik heb ook nog Filipijnse, Chinees en Spaans bloed in mij. Ja, ja nou, dat is te zien. Een mix. Maar je, ja. bent, je ziet er wel vrij normaal uit. En als je dat dan vergelijkt met die, die playmate die nu nog in het nieuws was... die zou met You Hefner de ja? baas van Playboy trouwen. Ja. Zij 25, hij 85... Mm -hmm. Zij ja. heeft hem laten zitten, ja. maar dan zie je weer al die beelden van de Playboy Mansion op televisie, waar al die vrouwen wonen. Dat ja. is wel even een iets andere wereld hè, dan dit. Ja, dat is echt wel een uh, andere wereld. Het is, uh, in Nederland uh, houden, ja, zijn de mensen wat nuchter daar. Uh, mensen houden wat meer van de Girl Next Door types. En in Amerika, ja, daar heb je toch andere types die daar in de Playboy komen. Vaak ja, toch wat, Beetje verbouwd uh, vaak, vaak blond. Uh, Alhoewel de playmate van het jaar is, toch een brunette geworden, maar daar gaat het inderdaad wel anders dan in Nederland. Maar zou jij uh, nooit kans maken daar in Amerika? Ben jij daar te, te gewoon? Voor? Ja, gewoon. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Ik ben uh, in eerste instantie, denk ik, niet echt het type wat van uh, wat Hefner nou in eerste instantie echt uh, leuk vindt. Dat is ja, toch hele grote borsten uh, blond. Uh, uh, ja, toch uh, ja. Een ander type. In Nederland houden we gewoon van, van wat donkere dames ook wel. Ook wel blond natuurlijk, maar gewoon van divers. Maar is het zo, ik bedoel dat is een mooi praatje: dat de Nederlandse man houdt van de girl next door? Dat denk ik. Ja, denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Ja, nou ja, goed. Natuurlijk, uh, uh, netborsten kan ook heel mooi zijn. Maar toch, als je het over algemeen vraagt aan mannen, denk ik dat ze eerder zullen gaan voor natuurlijke types. Dat is mijn uh, ervaring in ieder geval. Maar ben jij, want ik, ik dacht dat alle Playmates van het jaar dat mogen, ben je wel al op de Mansion geweest? Dan moet je toch een keer gezien hebben? De... Nee, ik ben er nog niet geweest, maar ik ga er in oktober. Ga ik er naartoe, want dat is de prijs die ik ook gewonnen heb voor uh, dat ik Playmate van het jaar ben geworden. Dus ik ga naar de Halloween-party uh, waar ik helemaal uh, ja, zin in heb. Dat hoort helemaal gaaf. Want dat is echt het feest van het jaar. En uh, ja daar mag ik naartoe. Het schijnt wel een beetje een nare een beetje enge secte te zijn. Dus je moet volgens mij een beetje zo? oppassen dat je niet ingelijfd wordt. Ach nee, we gaan met uh, een hele club er naar naartoe En uh, ik ben uh, mezelf en uh, ik blijf altijd met mijn kopje erbij. Dus uh, gewoon een leuk feestje veren. En uh, ja wie kan dat nou zeggen? Ik ben daar een mensje geweest. Dus uh, ja, ik heb er helemaal zin in. Nou, als je bent veel te oud voor Hugh Hefner. Ja, zwaar. <laughs> Dan ben je al dertig. Precies, <laughs> daarom. Ja. Succes. Uh, misschien Gaan we je nog een keer terugzien in de Playboy? Ja. Ja, wie weet, wie weet. Ik, ik zeg geen nee meer. Dus Bij deze, Jan Heemskerk. Je hoort het. Irene Hoek, dankjewel. BNN Today. Luddevudde, oftewel liefdesverdriet. Zometeen tips om eroverheen te komen van een professional die heeft er zelfs een bedrijfje voor opgericht. Maar eerst de dag van Joris Kreugel. Je sta je 72 jaar met je voetbalvereniging en voor het eerst in de historie promoveer je dan naar de vierde klasse van de KNVB door een promotiewedstrijd te spelen. Het overkwam VVV Winkel uit Winkel en dat uh, ligt in de kop van Noord-Holland. Hartstikke blij, groot feest, maar er is een fout tijdens de wedstrijd gemaakt en uh, dat had desastreuze gevolgen voor deze vereniging, geen promotie. Heel zuur. Maar nou weet ik zelf ook als oud-selectiespeler van Victoria... toen ik nog in het eerst speelde, heb ik ook twee keer een promotiewedstrijd moeten spelen. En dan was het ook altijd best wel onduidelijk van wat uh, voor regels de KNVB elke keer weer had opgesteld. Daar is deze vereniging tegenaan gelopen. Ze hebben in ieder geval een arbitragezaak aangespannen tegen de KNVB. Omdat ze vinden dat ze onrecht is aangedaan. En dat snap ik wel. Voorzitter Johan Senneker van VVV Winkel en jullie waren de gelukkige winnaar. Want jullie speelden gelijk, 1-1, toen moesten de strafschoppen worden genomen. 24, en toen kwam er een heel naar einde aan dit sprookje. En dat was het bericht van de KNVB, dat wij alsnog een verlenging moesten spelen op donderdag 9 juni. Want de verliezer van onze wedstrijd, dus Howard, die zou dan tweede Pinksterdag nog een beslissingswedstrijd kunnen spelen tegen de verliezer van DSOB Weervogels. Die wedstrijd is ook in 1-1 geëindigd naar 90 minuten en daar is wel verlengd. Dus die twee verliezers hebben met elkaar contact gezocht zondagavond. En toen kwam uiteraard de sprake van, hé, hey, dat is gek, bij de ene wedstrijd verlengen en bij de andere wedstrijd stafschoppen. Die hebben maandagochtend contact gezocht met de KNVB. En de KNVB wist heel snel te vertellen dat de wedstrijd bij Winkel en Howard niet tot een goed einde was gebracht. Daar moest dus alsnog verlengd worden. Wij hebben 90 minuten gevoetbald. Voorafgaande aan de wedstrijd heb ik aan de scheidsrechter gevraagd, wat ga je doen bij een gelijke stand? Na 90 minuten. En het antwoord was, gedecideerd stafschoppen nemen. Na 90 minuten wees hij ook direct naar een doel van, daar gaan we ze nemen. Natuurlijk zullen er mensen zijn geweest die waarschijnlijk gevraagd hebben... goh, moet die niet verlengd worden? Maar dat is niet aan de orde geweest. Want de scheidsrechter, en zijn assistenten en de vierde waarnemer... waren zeker van de zaak strafschoppen nemen. Maar goed, de KVB heeft gezegd... dan uh, moeten jullie maar uh, de verlenging opnieuw spelen. En toen hebben jullie besloten van... ja, maar dat doen we dus niet. Maar dan denk ik, goh, speel dat toch gewoon? Dat heb ik wel eens vaker gehoord. Maar het gaat hierbij om uh, het sportieve element en principes. Eigenlijk een uh, stelletje K in cijfers. Ik ben zeer, zeer zeker boos. Men gaat voorbij aan de emotie. Die jongens hebben daarvoor gevochten. Het is uh, beslecht met, uh, met penalties. Nou, dat is een soort van loterij, dat geef ik onmiddellijk toe. Maar als hij dan in je voordeel uitvalt, dan ben je blij. En dan uh, krijg je een ontlading. En dan krijg je blijdschap. En dan ben je gepromoveerd. Het zou toch fantastisch zijn als VVV-winkel voor het Nederlands voetbal gewoon volgend jaar in de vierde klasse gaat spelen. Nou, ik denk dat we het alleen al verdiend hebben op, op grond van de procedure die we volgen. Want uh, het is best lastig om uh, tegen het grote KNVB te strijden. Maar ik moet eerlijk zeggen, we hebben nog hoop. We hebben een beroepschrift ingediend en uh, daar moeten we natuurlijk nog uitspraak op volgen. Dat is wel snel voor die andere club die nu gepromoveerd is. Absoluut, maar ik denk dat de KNVB daar ook wel weer een passende oplossing voor zal vinden. Wel een leuke soap hè, hier in Winkel. Ja, het is breed uitgemeten. Het is nog een beetje eigenwijs hier in Winkel. Ja, maar ik Limburg had gewoon dat ik hetzelfde gezegd hoor. De VVV Winkel ook een clublied? Nou, niet dat ik weet, maar die kon nu wel eens gaan ontstaan. Als voorzitter weet je niet eens dat je een clublied hebt? Ik weet het niet, maar ik hoef als ook niet alles te weten. Ik wilde even vragen wie dat wilde zingen. Nou, dat gaat niet lukken. Een groot bord, bedankt. Tot de volgende keer. VVV Winkel hier bij de uitgang. En ik hoop voor de vereniging dat ze volgend jaar vierde klas gaan spelen. Het enige jammer is dat de voorzitter niet het clublied kent. Hij weet niet eens of er eentje bestaat. Maar goed, dat doet verder niet de zaak. Onze eigen Joris Kreugel was dat. Zometeen hebben we het over liefdesverdriet. Dus twee dames zijn een bedrijf begonnen die je er vanaf helpen. we make a scene uh, all these broken bottles Met bottles. Ja, liefdesverdriet. Iedereen heeft er wel eens mee te maken gehad. Of je nou zelf een keer vreselijk gedund bent... of je hebt moeten luisteren naar dat eindeloze gezeur van iemand uit je vriendenkring. Nou, Twee dames uit Amsterdam Die wilden iedereen met liefdesverdriet helpen. En die hebben een bedrijf opgericht, opgericht Luddeverde. Liat Azulay is daarvan. Goedenavond. Hoi, hallo. Dat lijkt me nou typisch zo'n zo idee waar je opkomt... nadat je een keer zelf heel heftig bent gedumpt. Ja, nou, ik, wou, ik wil natuurlijk eigenlijk heel stoer zeggen dat dat zeker niet zo is. Maar ja. Ja. Wel, ja. Ja, ik ben en, er zelf ook doorheen gegaan. En toen had je het nodig en toen in één keer dacht je, ha. Nou, het leuke in de was, ik, uh, ik liep al wel een tijdje met het idee rond, maar meer zo van: goh, dat zou er eigenlijk moeten zijn. En toen had ik het aan wat vrienden verteld. En toen, uh, toen kreeg ik dus, ja, alsof het zo moest zijn, zelf ontzettend liefdesverdriet. En toen hebben die vrienden het, zeg maar, op mij toegepast, zonder dat ik dat wist. Ja, want wat, wat doet je bedrijf? Nou, wat we gaan doen is, we vinden het heel belangrijk om geen uh, zuurstok, roze, forever friends, beertje-achtige site te worden. <laughs> maar juist echt een, een, een website, eigenlijk een tool, die je begeleidt in die rotfase die liefdesverdriet heet. Ja. En dus wij sturen elke dag leuke tips, trucs, tools, uh, allerlei verschillende dingetjes om jou beter te doen voelen. En je eigenlijk door die rottijd heen te slepen. Maar stel, ik ben net vorige week gedumpt. Ja. En uh, wat krijg ik dan, uh, en het was helemaal heel naar en hij is er vandoor met uh, drie andere vrouwen. Wat ja. Wat krijg ik dan voor berichtje van jou? Nou, wat we willen doen is dat in principe, we uh, zijn als doelgroep jouw vrienden. Ja. Want dat zijn natuurlijk die mensen die, die jij waarschijnlijk uh, heel vaak gaat bellen en dan <laughs> enorm gaat klagen. Mm -hmm. Dus die willen we ook een beetje ontlasten en jou willen we helpen. Dus wat we dan gaan doen, is: heb je ons in, heb je ingeschreven op onze website en dan gaan we je gewoon dagelijks helpen. Dus dat doen we naar aanleiding van een aantal fases. Dus bijvoorbeeld ben je in eerste instantie heel erg boos. Nou, dan hebben wij de schreeuwmeter. Dan kan jij een hele ochtend keihard schreeuwen uh, in onze schreeuwmeter. En dan laten we jou zeggen... Nou, dat kan nog wel wat harder, want er moet nog wat frustratie uit, bijvoorbeeld. <lacht> ja, ja. Of we sturen je een waarschuwing. Want je zit in de, in de periode dat het allemaal nog heel erg pijn doet. Van ja, vanavond op RTL 4, de romantische comedy Notting Hill. Nou, daar ben je niet aan toe. Niet gaan kijken. Rambo 3 is op SBS 6, ga die maar kijken. <lacht> maar ja, dat, ook zijn, dat zijn alle dingen en, die... Uh, ja, ja, ja. Ja, allemaal van dat soort dingen. Of... Uh, we hebben een toeltje gemaakt en dat heet de Maak je ex lelijk maker, zeg maar. <laughs> en daar kan je dus een foto uploaden en dan kan je hem helemaal zo heel lelijk maken. En, en want... hoe gaan jullie dan die, want je zegt van uh, ja, die vrienden die hebben er ook maar wat mee te stellen met al die verdrietige mensen. En die, ja. die, uh, die, die, die kunnen jou dus ook op, als, als mijn vrienden genoeg hebben van mijn gezeur, kunnen ze mij opgeven. Ja, absoluut. <laughs> ja, en dat mag ook gewoon als, al, ja, als hart onder de riem, zeg maar, zijn. En ja, dus vrienden kunnen je kunnen opgeven en dan, dat kunnen ze op twee manieren doen. Of gewoon voor de, de gratis slurfden, want in principe wordt de dienst helemaal gratis. Ja. Maar als ze nou zoiets hebben, nou we zijn met een groepje en vinden het wel leuk om toch iets speciaals voor jou te doen... Dan kunnen ze ook de betaalde versie doen. En dan krijg jij ook bijvoorbeeld een flesje champagne thuis gestuurd. Of misschien ja, ja. wel kaartjes voor theater. Hey, en dat is natuurlijk een gat in de markt. Genoeg uh, uh, zielige mensen die gedumpt zijn. Maar wat je natuurlijk moet doen, Liat, is dan vervolgens al die mensen weer bij elkaar brengen. Dat je ook ja, zo'n datingservice bent. Kijk, heb jij toevallig ons businessplan gelezen? <laughs> He, heb ik toevallig net Lisa's <laughs> gehad? <laughs> uh, ja, precies. Nee, dat is inderdaad wel. Uh, in eerste instantie, het is absoluut geen datingsite. Maar we hebben wel het idee. Ja. Van, nou, het zou te gek zijn. Mensen die hetzelfde voelen kunnen natuurlijk goed met elkaar praten. Hey, Liat, ik wens je heel veel succes. Dus met Dank je wel. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Het is toch wat, door Robert Geesik? Wat heb jij een leg in je donderd? 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. Het is echt tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Als je die beentjes ziet, Radio 1 is erbij. De tour van dag tot van dag We zijn de slotklim opgegaan met die drie man vooraan en de favorieten erachteraan. Elke toerdag vanaf 2 uur Radio Tour de France. Radio Tour de France, ça roule. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Noordsea Jazz, 8, 9 en 10 juli in Ahoy, Rotterdam. Koop nu kaarten op noordseajazz.com. U kent ze wel.